2 uur. NPO Radio 1 met Patrick Laudiers en Jeroen Stomphorst. We komen bij in Radio Olympia van een geweldige 500 meter voor mannen gewonnen niet door een Nederlander, maar door een Noor Harvard Lorensen. Samt veel meer erover Nationaal met Gert Pluk. In Irak zijn zeker 27 leden van een Shiïtische paramilitaire militie gedood. Ze waren tijdens een nachtelijke operatie in een hinderlaag gelopen van IS. De aanvallers droegen legeruniformen en ze leken een controlepost te bemannen. In december verklaarde Irak dat IS helemaal was verslagen. Kennelijk is de terreurgroep nog wel in staat tot het plegen van gerichte aanvallen. Vorige maand pleegde IS enkele bomaanslagen in Bagdad. Arnhem en omgeving hebben enkele uren te maken gehad met een stroomstoring. Volgens netbeheerder Liander was er een storing in een schakelstation en zijn meer dan 10.000 aansluitingen getroffen... in het gebied van Wolfhezen tot Doesburg. Ook het Rijnstatenziekenhuis draaide korte tijd op noodstroom... zegt een woordvoerder. Het enige wat we wel hebben gedaan... is uh, operaties die nog niet begonnen waren... even uh, uh, on hold gezet, uh, gewacht... zodat we weer op de netstroom zitten voor de zekerheid. Het treinverkeer tussen Arnhem en Dieren en Arnhem en Zevenaar... ligt nog wel plat. De Europese Centrale Bank in Letland heeft alle betalingen van de ABLV, de Tweede Bank van Letland, geblokkeerd. De bank zit in grote financiële moeilijkheden door sancties... die het Amerikaanse ministerie van Financiën vorige week oplegde. De Amerikanen beschuldigen de bank van financiering... van het raketprogramma van Noord-Korea en van Witwassen. Het is onduidelijk of het wrak van het vliegtuig... dat gisteren neerstortte in het zuiden van Iran nu gevonden is of niet. Het toestel zou zijn neergekomen op een hoge berg. Er werd gezegd dat reddingswerkers bij het neergestorte toestel waren gekomen... Maar de berichten worden niet bevestigd door de Iraanse luchtvaartautoriteiten. China is woedend over de beschadiging van een terracotta-beeld... dat was uitgeleend aan een museum in de Amerikaanse stad Philadelphia. Een indringer brak een duim van het beeld af en nam een selfie. De FBI spoorde hem op. China eist dat de dader zwaar wordt gestraft. Een jeugdtrainer van de voetbalclub SV Zwolle... is woensdag voor de ogen van zijn spelers mishandeld. De vier of vijf belagers sloegen de jeugdtrainer... met knuppels op zijn rug, armen en benen. Ook kreeg hij een schop tegen het hoofd.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 Het Openbaar Ministerie had vijf jaar celstaf geëist. Daarnaast wilde het OM dat hij tien jaar geen publieke functie mag uitvoeren. Mark M. ontkent dat hij iets verkeerds heeft gedaan... dat hij ruim 28.000 keer vertrouwelijke gegevens opzocht... over politieonderzoeken, zou hij als hobby hebben gedaan. Het geld dat hij ontving zouden leningen zijn geweest. Het Formule 1-team van Red Bull heeft de nieuwe auto... voor Max Verstappen gepresenteerd. Die ziet er heel anders uit dan vorig jaar, zegt verslaggever Louis Dekker. Je ziet veel blauw. Blauw, zwart. Het rode en gele is eraf. Maar belangrijk hierbij, dit is een special test livery, zoals dat heet. Een ronkende taal die betekent dat we volgende week... nog een keer allemaal mogen gaan kijken op social media... hoe die er echt uit gaat zien. Want dit is even camouflage. Het ziet er ook een beetje militair uit... vind ik eerlijk gezegd. De nieuwe auto wordt de komende tijd getest. Vandaag rijdt teamgenoot... Giardo al in de eerste kilometers in de wagen. Volgende week begint verstappen met een echte test in Spanje. Het weer bewolkt met vooral in de westelijke helft van het land wat regen of motregen. Middagtemperaturen nog weer 6 graden. Morgen droog en wat zon. Ook dan 6 graden vanaf woensdag droog en meer zon anub Verkeersinformatie. Er staat file in het zuiden van het land... op de A58 van Tilburg naar Eindhoven... tussen moer en Knoopend-Batadorp. 9 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Er staat daar een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. NTO Radio 1. Radio Olympia. 이곳은 라디오 Radio Olympia rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea... met Patrick Lodiers en Jeroen Stomhorst. En hier zindert het nog na. En in het laatste uur van Radio Olympia blikken we terug... op de 500 meter voor mannen en... ...kijken we vooruit naar de Short Track dag van morgen. Daar hebben we heel veel zin in ook weer natuurlijk. Zoals iedere dag mooi is hier in Pyeongchang. En Radio 1-presentator Misha Blok stort zich vol overgaven... ...in de soms wat bizarre Koreaanse cultuur. Door het iedere dag. En Misha says hi. Vandaag bezoekt ze, net als heel veel Koreaanse vrouwen... ...een plastisch chirurg met de vraag... ...kun je mijn gezicht... Westerser maken? Nou, zegt ze, je hebt best wel een westerse gezicht. Nou, ik krijg een spiegel in mijn hand. En uh, ze pakt een soort nou, satéprikker. Heel... Er zijn heel veel rimpels op mijn voorhoofd zegt de... ze. Ja, het zal meteen veel meer uh, uit die reportage. Leuk. Tja, eerst nog even terug naar die 500 meter, want er eentje wat een wedstrijd, hè? Ja, bizarre wedstrijd. De, de spanning droopt ervan af. En je weet op papier, er zijn er 10, 12 man die kans hebben om, uh, om te winnen. En... en dan toch nog twee verrassingen. En dan toch nog twee verrassingen erbij. En dat is, dat is sprinten, dat is de 500 meter. En zeker die, die, die 500 meter over één omloop. Ja, dat maakt het nog spannender. Ja. En die druk op die schouders van die atleten, dat is echt immens. Ja, en maar... ik, als ik jullie zo beluister, ja. sorry Patrick, dan... dan ja, daar net weet ik het zeker, maar voor mij van Rintje ook... was dit de mooiste afstand tot nu toe, ondanks dat er geen Nederlander heeft gewonnen... Nou, het is altijd de spannendste afstand. En het is eigenlijk ook de verrassendste afstand, uh, vind ik nu. Want dus, uh, uh, Lorentzen, oké, okay, uh, die was zeker wel een hele serieuze kanshebber. Maar... Maar, en goed voor het Noorse schaatsen, zei we ook al. Ja, ja, ja, daar hebben we weinig boodschappen aan. Hoezo? <laughs> nou ja, dat had gewoon een Nederlander bovenaan moeten staan. Oh, precies. Pannenkoek. Nou ja, je kan mij pannenkoek noemen. Maar het is natuurlijk wel zo dat de, het altijd fijn is... dat wij Nederlanders ook weer aan een ander land kunnen optrekken. En dan is het goed dat, dat Nooren gewoon uit het slop zijn getrokken door... With Echt, jij, jij bent toch goed voor deze wereld. Ja, nou, dat zal het zijn. Vier jaar geleden heeft Nederland de standaard bepaald. hè? Ja, nou ja. En nu moeten we weer aan de slag. Ja, nou, dat is toch goed. Nou Ja. Ja, weet je, het is eigenlijk nooit goed, hè. Want als we hier 1, 2, 3 waren geworden... had iedereen gezegd, het is niet nou. internationaal genoeg. En nu, uh, ja... is het uh, goed voor het noord schaatsen. Ik Zouden bent... er nou thuis in Nederland nog wat schaatsen zitten... denken van... Ah, nu had ik er helemaal willen staan. Ik had het ook kunnen rijden. Waren er Nederlanders die dit ook hadden kunnen doen? Gannet, Rietje? Nou, je moet er gewoon staan op het moment dat je er moet staan. En dat ja. is het OKT geweest. En uh, deze jongens die waren goed op de OKT. En ja, jongens, als, je, als er tien favorieten zijn... Die, die en, een en, tap, en, en je wordt dan zevende, negende en tiende, ja dan hoor je er wel gewoon bij, maar dan was je net even van die, van die favorieten, was je vandaag de slechtste. Nou, zo simpel is het, hè? Ja. Ja. En, ja nou, en wat mij nog opviel was dat volgens mij werden de, van de uh, 18 ritten de meeste werden gewonnen door degene die de laatste binnenpocht had. Ja, ik vind dat persoonlijk vond ik dat ook echt altijd een voordeel, maar... Het was heel lang andersom, toch? Ja. Klopt, maar nou ja, het is ook eigenlijk heel erg persoonlijk. Want vragen tien schaatsers en je zal tien verschillende antwoorden krijgen. Zeg maar. en, ja, ook, ja. Ja, en ook verschillende redenen waar, waarom ze het wel of niet fijn vinden. En daarbij is ook nog eigenlijk je tegenstander weer bepalend... of je echt voordeel hebt aan die buitenbocht. Wat je bijvoorbeeld bij Lorenzen echt duidelijk zag. Ja, wat jullie eigenlijk ook al voorspelden. Hè? En dan en, en, had het bijvoorbeeld ook andersom kunnen zijn... als uh, uh, Mulder in de buitenbocht... Uh, was begonnen? Nou ja, je moet altijd die binnenbocht nog maar houden. En uh, de Koreaan die komt uit het short track. Hè? En, uh, daar weet je één ding van. Die houdt die binnenbocht. Ja, die kunnen wel bochten rijden natuurlijk. Precies. Ja, maar dat uh, kunnen die inliners ook toch? Ja, ook. Ja, dat zag je ook Zoals bij de Colombiaan. Ja. ja, en Mulder ook. Maar ja, toch heeft, uh, heeft hij wel vaker moeite met die binnenbocht. Dat, dat hebben we wel gezien. Dus wat dat betreft was dat eigenlijk prima voor, voor Mulder. Maar ja, was het was gewoon geen kruid gewassen tegen die Lorentzen. Nee, ongelooflijk. Nee. nee, de beste wind. Zeg, we gaan even luisteren naar Kai voorbij. Hij werd negende op deze 500 meter. Een halve seconde bijna achter de winnaar, de Noor Lorenzen. We zeggen het nog maar eens. Nu voorbij bij Steven Daalboud. Kai, de nummer 7, Ronald Mulder, was zojuist zwaar teleurgesteld. Hoe is dat met de nummer 9? Ja, ik ben ook wat teleurgesteld. Ja, weet je, um, het verschil is gewoon heel groot. En, en ja, als sprinter uh, ga je meestal vanuit...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 ja, uh, misschien wedstrijd, maar geen flauw idee. Dat uh, was gewoon niet goed genoeg. Want je was uh, geblesseerd, voor de duidelijkheid. Je hebt hoeveel weken niet gereden? Zeven, denk ik? Nee, ik heb wel acht, negen weken geen wedstrijden gereden. Dus dit is echt mijn eerste na, na het OKT. Dus dat is alweer bijna ja, dus iets meer dan twee maanden geleden alweer. Dus uh, ja, het is echt een poos geleden, ja. En is het dan ook voor jou een groot vraagteken geweest, deze 500? Of kon je uit training al wat dingen afleiden?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 Ja, je wilt gewoon naar de spelen en dan wil ik meteen meedoen voor de medailles. Ik zag het niet echt als een warming-up, ik wil ook gewoon echt wel meedoen. En, en ja, als de gat zo groot is, ja. Wat zegt het langzamer het rondje nou met het oog op de duizend? Geen flauw idee, ja, het zegt heel weinig. Ik bedoel, ene keer als ik een slechte 500 raak, ik een goede duizend. En, en anders soms ik dat ook soms, dus uh, het zegt niet heel veel. Ik bedoel, uh, kijk, mijn uh, rondje valt op zich mee. Maar ja, als je het vergelijkt met Lawrence, en die is bijna 16e sneller, zeg maar, ja, dan... Dan is het best wel uh, matig, ja. Even als een inkijk in jouw, uh, in jouw lichaam, want dit is jouw eerste race geweest sinds die blessure. Um, hoe fit ben je? Uh, alles overzien de afgelopen maanden. Hoe fit ben je met het oog op die duizend? Nou kijk, ik ben wel fit, alleen dat betekent niet meteen dat ik hard ga rijden. Um... Ik, heb, ik ben anders getraind nu en heb net iets anders gebouwd. Ik heb andere dingen gedaan. En uh, ja goed, je weet gewoon niet uh, wat gaat, uh, wat gaat uh, worden op de duizend. Kijk, ik heb wel vertrouwd, ik ben fit. En krijg, ik weet zeker dat ik gewoon alles uit kan halen wat ik in me heb op dat moment. Maar ja, de vraag is natuurlijk of het goed genoeg is. En dat kan ik nu niet zeggen. Kai, voorbij. Um, ik maak me toch een beetje zorgen, Rintje en Annette. Want hij is natuurlijk uh, gebaseerd graag tijdens de OKT. OKT. Wel aangewezen voor uh, de duizend meter komende vrijdag. Maar dit was de eerste wedstrijd. En je hoort aan alles dat hij er helemaal niet zeker van is. En dat, dat, dat, hij, dat hij helemaal niet weet hoe goed hij eigenlijk is. Nee, maar dat is, dat is ook logisch. Want een, uh, een wedstrijd is toch wel een, uh, ja, een soort uh, toets met hoe je er echt voor staat. En een trainingswedstrijd kan je dat niet benaderen? Hè? Nee. Nee, die spanning... Want voor ons leken is dat bijna niet te begrijpen. Nee, nee. Nou, je moet je voorstellen dat je... Nou ja, dat je, zoals nu in de hal is het praktisch leeg. Ja. Weet je, er is geen sfeer. En uh, nou ja, wat je nu ook doet, eigenlijk maakt het niet zo heel erg veel uit. Nee. Uh, in principe kan je tien keer opnieuw 500 meter rijden, bij wijze van. Uh, en je kan het opnieuw doen. En, uh, dat is ook met bijvoorbeeld een tempo rondje in de training. Maar een 500 meter, daar sta je aan de start. En uh, die kan je niet uitstellen. Nee. Die moet je doen op dat moment die druk en, en het publiek wat er om je heen zit... dat gevoel, dat kan je niet zomaar even 1, 2, 3 oproepen. Maar het was een bewuste keuze. Ook van zijn coach Gerard van Velden. Die, die zei gewoon van, we gaan het niet opzoeken. Hij, hij mag de beweging mag die maken bij een staande start... Mm -hmm. om een proefstaartje te maken. Maar we gaan hem niet optimaal belasten. Dat gaan we in de wedstrijd gaan we dat pas doen. Ja, dat heb ik gelezen. Alleen maar om het risico ja. in te dammen. En, en hij en... zei, uh, dat hebben we gedaan. Dat hebben we bewust genomen, dat ja. risico. Maar het gat is wel groot. Ja, maar het gat is wel groot. Maar dat is wel sprinten. Het zit niet altijd op honderdsten bij elkaar. Want het een, een, uh, is dan het niet. Alleen hier, op de Spelen, zou het eigenlijk wel zo moeten zijn. Wat je bij de World Cups vaak ziet... is dat er toch wel wat grotere gaten tussen zitten. Omdat je dan met meer trainingsarbeid of minder trainingsarbeid... wat verschillen krijgt uh, onderling. Maar hier zou iedereen goed moeten zijn... Maar ja, dit zegt niet zoveel over de duizend meter. Behalve dat uh, Lorentzen wel goed is. Ja. <lacht> ja, ja, het is maar net dus... hoe je het tegen jezelf toe beredeneert, natuurlijk. Ja, is dat kracht ook van Worderspoen echt? Nou, je ziet hier wel de hand van Worderspoen, zie je hierin. Ja. En, en, en het is knap hoor wat hij, er, uh, wat hij eruit weet te halen. Dat hij toch, hij heeft dan toch, als sprinter heeft hij net dat trucje dat hij, uh, dat hij toe kan passen wat de andere trainers niet hebben. En dan zie je dat een stukje ervaring. Uh, eigen ervaring. Eigen uh, ja, dingen die je zelf geleerd hebt als wedstrijdsporter. Dat je die over kan brengen is toch belangrijk. En dan kan geen andere trainer kan dat, uh, die, die geschaatst heeft kan daar niet tegenop. Maar wat je ook echt ziet bij Lorenzo, is ook een lange schaatser. En uh, bij, bijvoorbeeld bij Arthur Was. Is, heeft ook een, uh, een periode bij, uh, bij Worderspoen getraind. Is uh -huh. Ook een lange schaatser. En die zijn qua stijl echt op hem gaan lijken. Want ja, Woerdenspoen is toch ook een lange... En echt een, En een stylist. Absoluut. Ja, en je ziet echt wel uh, zijn handtekening duidelijk. Ja. Um, nou ja, toch nog even terugkomend uh, op, op, op voorbij. Uh, ik had bij vragen wat maken. moeten we ons zorgen maken. Uh, zoals hij nu klinkt en zoals hij in de rondte rijdt. Nee, want als je had zorgen moeten maken... dan was hij uh, twintigste geworden. En hij staat gewoon nog bij de beste tien. Okay. Dus ga, ga meedoen om uh, de medailles. Laten we het hopen. Kai voorbij. Gaan wij naar de katakommer, daar staat Steven met de winnaar Lorentzen. Ja, ja jullie hadden het uh, zojuist over hem en hij staat inderdaad naast me. Nu uh, Dan Jensen te woord te staan van NBC en dat gesprek is nu klaar. Harvard Lorentzen, congratulations with his uh, first gold medal for Norway since Adna Sundraal. Which is 20 years ago. Yeah, Tell us everything about your race. Yeah, I got off a good start. Uh, new Peebo opener, I felt. I set low. De uh, first, uh, uh, first outer was, was goed en de uh, laatste inner was perfect. So uh, amazing race. Een geweldige race uh, vertelde hij. Goede start ook. En daarna dat uh, goede rondje dus dat er achteraan kwam. De um, time to beat for you was already the level, the bar was set very, very high. Uh, how sure were you you could you could do this? I was. I wasn't sure I could do uh, Olympic gold, No. But I knew I could do a medal uh, when the times. Uh, I think it was, th yeah, the leading time was 42 and the next was 65, I think. Uh, so I knew I could beat at least 65. And when I came up to the finish line, the last 50, I, I thought, yeah, this should be at least a medal because I was so far in front of Ronald and he's a, he's a great skater. And then cross the line, look up and uh, win by 100 and do Olympic record. It's uh, unbelievable. Hij wist meteen, niet meteen zeker dat hij, een medaille zou, dat hij een gouden medaille zou kunnen winnen toen hij keek naar de andere tijden. Maar een medaille zat er wel in, dat had hij wel door. Um, maar het werd dus goud. Um, it was a gold medal. It is a gold medal. Um, do, do you feel like you're dreaming? Yeah, a little bit. Uh, but it's, it's an amazing feeling. It's, it's, uh, this is as, as good as it gets. Yeah. Thank you very much. Een geweldig gevoel, veel beter dan dit wordt het niet. Nou ja, dat is natuurlijk ook zo als je je eerste gouden medaille wint als sporter. Ja, nou ja, dan, dat is het hoogste haal daar, hè? zeggen ze. Ik kan me iets meer voorstellen. Dan wordt hier je geklikt aan de tafel. Dankjewel, Steven. Uh, ja, Annette en, uh, en Rientje. Uh, dit was de afstand. Ik, ik vroeg net even, dit was dit het mooiste Rientje. Maar mee, jij, bij Bennett, ben jij over niet te twijfelen. Hè? Jij vond dit het allermooiste. Aller, aller nou, gisteren en vandaag. Ja, ik vind dit gewoon ja. zo'n heerlijke afstand. Ik de vond grootste ook, strijd. Ja, ik vond het ook zo, zelf heel mooi om te rijden. En gewoon die spanning en dat elke slag raak moet zijn. En dat alles gewoon op het scherpste van de snede is. Dus dat vind ik gewoon heerlijk. Goed zo. Ik dank jullie wel. Hij, Hij is, wel is mooi, maar we gaan ook nog een duizend meter mannen krijgen. Ja, ja dat is ook, ook niet verkeerd. Ook, hè? ook mooi. We hebben, en dan heb, kun je... I heb je iets meer de tijd om, uh, om te genieten? <lacht> nou, ik, ik liever al... zo kort mogelijk. Hè? Ik heb nu uh, al genoten. Ja, ja. Ja, Dank jullie wel. Dankjewel. En we spreken elkaar natuurlijk woensdag. Want dan de ploegachtervolging. De mannen en de uh, vrouwen. Uh, morgen gaan we shorten. En wij gaan nu naar Prince. Ja. Met ook een goed rondje hoor. Een rondje 1999. Goed, dat, dat is de toppijt. tijd. We zoeken naar een overgang, Nee, dat gaan we zeker niet doen. Prins was dat. Nou, van, van, van, van Prins naar een premier. Want het publiek kan afscheid nemen van Ruud Lubbers... vanmiddag in de Laurentius- en elisabeth kathedraal in Rotterdam. De oud-premier ligt in een ge gesloten blanke houten kist... omgeven door tal van boeketten en kransen met veel witte bloemen. Bij de aanvang om één uur was het nog niet bijzonder druk... zag verslaggever Jeroen Wilaert. We staan vlak voor ene niet echt rijen voor de Laurentius- en elisabeth kathedraal aan de Matenessa Laan in Rotterdam. Maar toch wel mensen die hun eigen betrokkenheid hadden bij de overleden staatsman. Ja, hallo, Wim Duivelman. Ik was de chauffeur van de minister van Justitie in uh, alle drie de kabinetten. Uh, Le Barge, En uh... ja, dat was de minister? Uh, kort als al, dus. En uh, die woonden 150 meter bij elkaar vandaan. Dus vaak waar uh, na een kamerdebat, vaak op maandagavond... dan uh, reed ik meneer Lubbers naar huis... Of andersom, meneer kortens reed dan met de chauffeurs Jan of Koor van meneer Lubbers naar huis. En uh, nou ja, dat ging zo ver, die samenwerking, dat uh, ik ook wel eens gebeld werd zaterdagmorgen van... Wim, kan jij vanavond? En uh, ik heb hem zelfs nog uit Maastricht gehaald, in uh, 92 was dat. Het beroemde congres, dus vandaar. En wat was, waren dan de gesprekken in de, in de auto? Ja, over van alles. Voetbal, uh, licht, lichtpolitiek. Uh, de, gewoon alles wat er gebeurt in de wereld. Maar ook over moment. Feyenoord en Sparta dus, bij wijze ja, van spreken. Ja, ik ben er wel echt een Spartaan. Ja, maar ja. Daar sprak Ruud Lubbers ook met u over? Ja hoor, gezellig. Mevrouw, naast meneer, heeft ook een dergelijke herinnering aan chaufferen. Ja, dat klopt. Uh, ik ben morgen van de zet. Mijn ex-echtgenoot, helaas ook overleden. Die was chauffeur van de minister-president, de Cor, waar Wim het over heeft. Over de hele periode. En toen hadden we nog geen, mo geen mobieltjes en dergelijke. Dus je werd thuis nog wel eens gebeld van, joh, is Cor daar Mag ik hem aan de telefoon? Mevrouw Lubbers, de hele familie. Ik heb een goede, warme herinnering aan de familie. Vandaar dat ik hier mijn laatste keer mijn medeleven kon betuigen. Maar was hij dan ook net zo amicaal als beschreven hier door meneer? Richting een dame was hij iets meer ingetogen. Het was niet zo. Hij was, ik ken andere uh, verhalen over hem en de dames. Dat meneer was, denk ik wel, een, iemand begroet iemand met een hand of met een schouderklopje. Ik denk dat meneer Lubbers iemand met een schouderklopje begroeten. Maar zeker uh, een gepaste man. Ik ken hem niet anders als dan afstand netjes. Ja. En dan nu ook netjes afscheid nemen? Ik ga zeker netjes afscheid nemen van hem. Ja, Ruud Lubbers. Ik. Uh... Ik kan me nog wel herinneren dat ik op, uh, op Lowlands was. En dat was zo'n zo tent ook voor uh, Cool Politics. En hij, uh, ja, hij ging daar speechen. en ja hij werd, toch, hij werd toch echt binnengehaald als een soort van, uh, van, van popheld. Dat was wel mooi. En het is natuurlijk ook de premier van... Uh, ja, van onze jeugd. Van onze jeugd ja. In het proces tegen Willem Holleder wordt vandaag voor het eerst een van zijn zussen gehoord. Zus Sonja is naar de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam gekomen, in Amsterdam Osdorp. Maar het verhoor is nog niet begonnen, want Sonja wil worden afgeschermd. De rechtbank heeft een uur de tijd genomen om te beslissen of pers en publiek erbij mogen zijn. Matthijs van de Wiel volgt die zaken voor de LWS Radio. Matthijs, hoe gaat het nu verder? Nou, de rechter heeft zich net uitgesproken. En de deuren worden niet gesloten, zoals dat heet. Dat betekent dat pers en publiek erbij kunnen blijven. Het was een verzoek van de zussen. Ze zeggen dat ze zich niet veilig voelen. Dat zij hun advocaat dat er een dreiging is. Een nieuwe dreiging ook. Niet van Willem Holleder zelf. En dat daarom het voor hun veiligheid niet goed was... als ze hier in het openbaar zouden getuigen. Bovendien, zonder de druk van pers en publiek... zou dat beter zijn voor de waarheidsvinding. Nou, de advocaat van Holleder die verzette zich tegen die maatregelen regel en die heeft zijn zin gekregen, de rechtbank zegt... Eh, openbaarheid is het uitgangspunt, alleen in hele uitzonderlijke gevallen wordt daarvan afgeweken. Bovendien, de zussen hebben zelf de bekendheid opgezocht, de media opgezocht. Eh, ze hebben ook al eerder in het openbaar verklaard in een andere zaak. Hun stemmen zijn ook al te horen geweest en bovendien die dreiging is niet concreet genoeg gemaakt. Dus we mogen blijven zitten en we gaan nu luisteren naar Sonja Holleder... die als eerste komt getuigen. Dat start dan met eh, zo'n anderhalf uur vertraging... Dat voor het verhoor. Ander verzoek van de zussen was dat hun stem vervormd zouden worden. Nou, dat gaat ook niet gebeuren, want de voorzitter zegt, dat geldt dan voor de twee zussen Sonja en Astrid. Hun stem hebben we ook al gehoord in die tapes, die ze nota bene zelf naar buiten hebben gebracht. Wel is het zo dat zus Sonja in een getuigencabine zit, die voor een deel is afgeplacht. Dat betekent dat alleen de rechters en de officieren van justitie ze kunnen zien. We gaan dus luisteren zo naar Sonja Holleder. Mathijs, dankjewel.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 Het verhoor van Sonja Holleder in de rechtszaak tegen haar broer Willem... wordt gehouden in het openbaar. Volgens de rechter is openbaarheid het uitgangspunt... alleen in bijzondere gevallen wordt daarvan afgeweken. De rechter voerde verder aan dat de zussen Holleder zelf de publiciteit hebben gezocht. De advocaat van Sonja Holleder had in verband met de veiligheid en privacy... van zijn cliënt gevraagd om een verhoor achter gesloten deuren. In Irak zijn zeker 27 leden van een Sjaïtische paramilitaire militie gedood. Ze waren tijdens een nachtelijke operatie in een hinderlaag gelopen van IS... In december verklaarde Irak dat de IS helemaal was verslagen. Kennelijk is de terreurgroep nog wel in staat tot het plegen van gerichte aanvallen. En op de Olympische Spelen zijn de Nederlandse schaatsers er niet in geslaagd de medaille te veroveren op de 500 meter. Beste Nederlander was Ronald Mulder op de zevende plaats. Het goud was voor de Noor lorensen het zilver voor de Zuid-Koreaan Cha Q. Kyu en het brons is voor de Chinees Gao Tingyu. Radio Olympia met Patrick Lodiers en Joost Stomphorst.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 Een kwart van de Koreaanse vrouwen bezoekt de plastisch chirurg. En waarom doen ze dat? Nou, Om er westerse uit te zien, want dat vinden ze mooi. We zijn hier midden in Gangnam. En hier in dit gebouw alleen al zijn zes plastisch chirurgen te vinden. Ik heb een afspraak met één van hen. En ik ga haar vragen, wat zou je aan mijn gezicht veranderen om het westerse te maken? Wat kost me dat? En voor mij is de grote vraag, trek ik dit of trek ik het niet? Doei. Als we de lift uitkomen, zie je meteen... Hoe fancy het er hier uitziet, de uh, premier plastic surgery uh, clinic. Marmer op de vloer, lounge muziek op de achtergrond, overal spiegels, foto's van hele strak gestaalde artsen en een prijzenkast met de Certificates of Membership. En alles straalt uit. Hier weten we wat schoonheid is en hier kunnen we jou echt heel mooi maken. En hier in de wachtkamer zit een Koreaans meisje. Wat ga je laten doen? Oh, ze gaat botox laten inspuiten bij haar kin. Zodat mijn slapen beter uitkomen, zegt ze. Maar ik vind je kind gewoon mooi. Toch denk ik dat ze me nog mooier kunnen maken. Waarom laten zoveel Koreaanse vrouwen iets aan hun gezicht doen door een plastic chirurg? Ze zei ze, nou ja, we willen allemaal gewoon mooier worden. En waar dat nou precies vandaan komt, dat weet ik niet. Het is gewoon zo. Geloof je erin dat als je mooier bent, dat je dan makkelijker een baan kunt vinden... en de liefde van je leven? Ja, zegt ze. Dan vind ik makkelijker een baan. En je weet dat als je eenmaal met botox begint, dat je dan moet doorgaan, hè? Ja, dat weet ik inderdaad. We mogen eventjes met de plastisch chirurg praten. Echt een hele mooie vrouw. Ze heeft maar heel eventjes de tijd. Hoe komt het dat zoveel Koreaanse vrouwen naar de plastisch chirurg gaan? Ja, Koreanen vinden westerse vrouwen mooier, dus ze willen graag op westerse vrouwen lijken. En wat is dan de populairste operatie die u geeft? Toen zei ze, nou, het aanbrengen van een extra ooglid, dus van een westers ooglid... het hoger maken van de neus en het liften eigenlijk hier van de ogen aan de zijkant. Als ik een westers gezicht zou willen, wat zou dat mij kosten? Nou, zegt ze, je hebt best wel een westers gezicht. Nou, ik krijg een spiegel in mijn hand en uh, ze pakt een soort satéprikker. Er zijn heel veel rimpels op mijn voorhoofd zegt ze. Met die satéprikker maakt ze een extra vouw in mijn ooglid... En dat zou het dan westerse maken. En nu wijst ze naar mijn wal. Onder mijn linker oog. Trek ze eventjes rechts. Dan zie ik er jonger uit. Maar ook westerse. Pak ze een wattenstaafje. Kijkt ze naar mijn neus. Gaat met wattenstaafje in mijn neus. Trek mijn neus omhoog. En nu laat ze dus zien hoe mijn neus eruit zou zien. Als die eigenlijk gelift zou worden. Dat het een meer westerse neus zou worden. Hoeveel kost dat meestal? Is dat duur om dat te laten doen? Een 7 won. Toen zei ze, ja, het kost zo'n 7 miljoen won. En dat is zo'n 6.000 euro. Nou, tot zover mijn bezoek aan de plastisch chirurg. Ik heb te horen gekregen wat ze aan mijn gezicht zouden willen veranderen... om het westerse te maken. Mijn neus moet gelift worden, ooglid erbij, misschien wat botox in de wangen. Voel ik daarvoor, of niet? Missia says, oh no... En wil je zien hoe die kliniek er nou uitzag? Ga dan naar NPO radio 1nl voor het filmpje of naar de socials. En morgen gaat Misha uh, in de metro van Seoul kijken. Want dat is dé plek waar Koreanen lekker een dutje doen. Een oh. dutje. Een <laughs> dutje. wat is dat? Een dutje is een dutje voordat je uitgaat. Dus dan ga je op uh, vrijdagavond ga je even tussen zes uh, en acht nog even liggen. En dan kan je het, uh, het hele weekend oh, lang... Uh, oh ja, omdat je al een, een middagpilsje hebt gehad natuurlijk. Ja, ja. goed. <laughs> Morgen wordt er weer een dagje niet geschaad Op de lange baan, maar wel op die korte baan. Short track dus. Sees Juffermans is aangeschoven. Voormalig uh, short -track. Hij is met ons mee als co-commentator hier naar Korea. Uh, Sees, jij hebt uh, hier even... Uh, nou ja, eigenlijk vlak naast de hal, daar ligt de short track hal. Uh, we zijn nog steeds niet over uit hoe lang, hoe ver het nou is. Maar uh, volgens mij is het nog geen 100 meter. Daar uh, trainen de Nederlandse shorttrackers. trackers. En, en, en wat hebben ze gedaan? Nou, eigenlijk. ik ben eigenlijk wat langer geweest. Ik heb ook de Koreanen bekeken, de Chinezen bekeken... de Amerikanen bekeken en daarna zaten de Nederlanders. Dat was okay. voor mij een hele interessante dag... Ja? om even te peilen hoe iedereen ervoor staat. Telles. om bij de Nederlanders te beginnen... Suzanne Schulting reed met een smel van oor tot oor. Die heeft haar snelste rondje ooit op kop hier gereden. Op een laaglandbaan. Sneller dan Calgary. Sneller dan Salt Lake. Echt waar. Dus uh, die was een persoonlijke record laaglandbaan. Oh nee, <laughs> gewoon echt een persoonlijke record zelfs. Ja. En, en, uh, hoe kan dat? Nou ja, ze, ik gaf het eerder ook al aan... Uh, dat Schulting rijdt in de trainingen echt heel erg hard. Ja. Alleen, het kwam er in de wedstrijden nog niet helemaal lekker uit. Ze is een stuk rustiger dan, uh, dan het begin van de week. Ze zag er echt zelfverzekerd uit. Uh, dus ik, uh, ik verwacht wat uh, morgen van haar. Morgen de duizend, nou, dat, naar die 1500 meter waar ze... Uh, tot de halve finale bereiken. Ja, wat wel interessant is, hè, morgen is een beetje een rare dag. Ja. Want uh, zowel de mannen als de vrouwen op de individuele afstand reizen maar één rit. Gaat dus niet door naar de finales. En uh, ja, schotting de rit uh, is een prima rit voor haar om, uh, om door te komen. Dus dat is de duizend bij de vrouwen en de 500 meter voor de mannen. Andersom? Ja. Andersom? Nee, 500 mannen, duizend vrouwen. Sorry, je hebt gelijk. Ja. Ja. Nee, het ja, goed je hebt dood hoor, uh, die uh, Patrick Lodiers. Um, Helemaal scherp, heel goed gezien. Uh, dat, dat, dat is maar één wedstrijd, Zees. Dus dat is best lastig, want... Of één wedstrijd, één race die ze moeten rijden... waar uh, jullie shortwackers, jullie starten geloof ik wel twintig keer in het weekend... en nu is het weer opladen geblazen naar die wat teleurstellende dinsdag ja. of uh, zaterdag. Nou, en dat is inderdaad zeker wel lastig, want wat je nu ziet... Kijk, Schulting, om die dan even, daar even ja. bij te blijven... Ja. die heeft een rit met een, een meisje uit Kazachstan. Een, een Russische en een Hongaarse. Dat is een... Maar ze moet opletten, best een pittig ritje. Maar die komt zij normaal gesproken wel door. En als je een normale racedag hebt, dan heb je 20 minuutjes de tijd. En dan kom je in die volgende rit, die dan weer een stukje zwaarder zal zijn. Maar dan heb je wel al je racerit. dan heb je al een soort, soort flow te pakken. Ja. Je benen zijn even goed getest. En schulding heeft ook wel inhoud. Hè? Dus ja, sommige echte sprinters worden dan alweer wat lastiger. Uh, dus dat werkt niet in haar, in haar voordeel. Nee, maar goed, inderdaad, uh, dat heb je natuurlijk met een paar sprinters... maar er zijn ook al andere tegenstanders, zijn het ook gewend... zitten in datzelfde rippen, en hebben hetzelfde probleem. Ja, dat klopt wel, maar ik vind toch wel dat Jeroen Otter... die bereidt zijn rijders toch wel zo goed voor... dat ze echt, ze hebben, ook, ze hebben power, snelheid, maar ook inhoud. En er zijn echt landen die hebben wel snelheid... Maar, en, en dus ook wel power, maar niet die inhoud. En dat breekt je gewoon op als je binnen 20 minuten weer moet. Ja. Maar uh, Suzanne is dus goed getraind, snel vel uh, Prima. Maar je zei ook... ik heb ook de andere landen gezien. En was je daar ook van onder de indruk? Nou, ja, ja, zeker. Ik heb de Koreaanse mannen en vrouwen gezien. En ik ja. heb een paar filmpjes gemaakt. En als ik vanavond niet kan slapen ga, ik die op mijn gemak terugkijken. Oh, het is ja. bijna kunst. Het was ja. Die mannen... Uh, we zaten mee te klokken. En uh, wij gingen dan zeg maar, de ronde tijden roepen voordat we naar de klokje gekeken hadden. En we zaten er gewoon structureel drie, vier tiende naast bij de Koreanen. Maar dan wel... Aan de verkeerde kant. Dus wij dachten dat ze langzamer gingen dan dat ze gingen. En dus het zag er zo smooth uit. En zo relaxed. En zo ontspannen. En ze waren aan het kletsen met elkaar. En ze begonnen met een grote groep Nou, ik weet niet of je de Koreanen... Ik, ik volg de Koreanen al een tijdje. Uh, en ik ben sinds 1999 rijk, zeg maar... Heb ik de, de nou, internationale circuits gereden. Dus normaal, als het niet helemaal goed ging... Dan, ja, ik mag het niet zeggen... Maar het gerucht ging natuurlijk... Dat er dan nog wel eens een klapje werd uitgedeeld... Of een... Er was het allemaal heel strak en iedereen was aan het buigen naar de coach. En het was allemaal heel formeel. Maar ze hebben lol. Ze gleden lekker over dat ijs heen. Af en toe een praatje, een arm eromheen. Het zag er zo mooi uit. Het was, dat, nou, nog, ja. Ja. Kunst, kunst. ja, ja, ja Hier spreekt de liefhebber. Um, de relay finale ook morgen op het programma voor vrouwen. Ja, met Nederland dan niet in de finale A, maar in de finale B. De B-finale. Zijn die Nederlandse uh, vrouwen, en eigenlijk ook de mannen, want die rijden natuurlijk al helemaal niet meer. Die hebben een penalty gekregen in de halve finale. Zijn die al helemaal over de teleurstelling heen? Nou, jawel. Want als ik, als ik uh, Schulting zie rijden, Jara van Kerkhoff zie rijden, maar ook Jorien Ter Mors, want die reed vandaag ook toch wel weer heel makkelijk. Ja. Als ik die over de baan zie gaan, dan heb ik niet het idee dat zij nog denken aan de, nou ja, aan de verprutste halve finale. Uh, ik ben wel overigens heel benieuwd wie er morgen gaan rijden. Want uh, uh, nou ja, Jeroen Otter heeft vijf dames meegenomen. Er mogen mm -hmm. er maar vier starten. Ja. En eentje is nog niet in actie gekomen. Rianne de Vries. Rianne de Vries. En, ja, Rianne de Vries heeft wel... Bijvoorbeeld met Rianne de Vries reden ze het Nederlands record. Met Rianne de Vries hebben ze hele goede resultaten geboekt. Jorien de Morst een beetje voor lange baan de laatste jaren. Met haar in de rila is de laatste tijd toch niet helemaal lekker verlopen. Dus het is nog wel een puntje van discussie. Wie ja, die gaat reed, die inzetten? Die reed natuurlijk een geweldige 1500 meter. Ja, en voor mij zou het dus ook een no-brainer zijn. Ik zou altijd Moors inzetten. Ja. Maar het is een B-finale. Ja, en het is een B-finale. Het is nog wel grappig dat in de A-finale zitten dus vier landen. Ja. Daar zit China, Korea, Italië en Canada. Dat zijn ook wel echt de toplanden. Nederland had daartussen, hadden ze Italië moeten verslaan... hadden ze daartussen kunnen zitten. Maar... Dus één maar. Als Nederland nu de B-finale wint tegen Japan, Hongarije en Rusland. en er zijn twee penalties in de A-finale. het wordt ingewikkeld. maar als Nederland wint de B-finale. Twee penalties in de A-finale. Dan kunnen ze nog een plak halen. Maar zeker dat gebeurt toch niet? Twee pe een penalty, dat hebben we gezien. met twee penalties in een veld van vier. Weet het het, het niet, gebeurt het niet vaak. Maar, maar wat gaat gebeuren? Het wordt een bokswedstrijd tussen China en Korea. Die twee landen liggen die altijd knokken, die twee. Maar we hebben het gehad over de duizend meter okay. voor de vrouwen. We hebben het over de relay finale, de B-finale vooral dan gehad. 500 meter mannen. Je hebt de mannen dus ook zien schaatsen. Ik heb de mannen zeker ook zien schaatsen. En Shinky Knecht. D heeft deze training bijna alles op kop gedaan. Dus die wilde wel even laten zien uh, dat hij er is. En hij reed ook snel. Dat weten we allemaal ook, dat hij snel is. Um, en hij heeft een mooie rit morgen om mee te starten. Maar wel startpositie 4. Dus dat is de minste gunstige startpositie. Uh, maar deze rit moet hij gewoon door. Dan moet hij door en dan... En dan ja. begint zijn... Dan, ja, dan heeft hij dus weer een paar dagen niks. Precies. En dan begint het eigenlijk echt voor hem. En als je kijkt naar de andere Nederlanders, Hogewerf... Die heeft echt een zware rit. Dylan Hogewerf. Tegen een Koreaan en een Fransman en een Hongaar. Ik Oeh, moet het ja. nog maar zien. Ja, ja. En Brilsma. Hamelin. De Canadees. En Lim. De winnaar van de 1500 meter Korea. Koreaan. Dat wordt ook een hele, hele moeilijke rit. Maar Knecht moet door. En dat is hij ook wel aan zijn stand verplicht. Want hij geeft zelf aan. Toen hij eigenlijk uitgeschakeld was op de 1000 meter. Ja het is jammer. Maar goed. Ik kom hier voor de 500 meter. Hij is wereldkampioen. Hij is Europees kampioen. Uitgeschakeld op de 1000 meter en zegt ik kom hier voor de 500 meter. De Olympische Roes neemt uh, niet van iedereen bezit. En dat hebben, we het, uh, vandaag, uh, dat hebben we vandaag wel gezien op de 500 meter. Dat is ook zo in de short track ploeg. Knecht en Jara uh, van Kerkhoff weten dat ze met eremetaal metaal thuis komen. Maar hoe anders is de situatie van Dylan Hogerwerf en Daan Breusma. De een moet nog voor het eerst in actie komen. Zelfs de relay ging aan hem voorbij. en De ander moest opkrabbelen naar die dramatische halve finale. Maar de knop moet om. Morgen moeten ze er allebei staan op die 500 meter. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Na vier jaar hard werken, zwoegen, succes, mislukking, ups en downs... voelt het halen van de Olympische Spelen voor veel sporters als een bevrijding. Als een droom die uitkomt. Maar die droom die kan ook zomaar omslaan in een nachtmerrie. Zoals gebeurde bij Daan Brijlsma in de halve finale van de relay. Oh, de slechte wissel. Wat doen ze daar? Doe ik het zelf verkeerd? Kom ik te vroeg in in plaats van een halve dag later. En... De fout is gemaakt door Daan helaas. Een hele ervaren jongen. Ik ben de oudste en uh, misschien wel uh, de meest, uh, de, met de meeste ervaring. En, uh... ja, Daan had gewoon een blackout. Die, die, die was even de weg kwijt. En uh... Ik laat hier een, uh, echt een... Uh flinke steek vallen en uh, dat reken ik mezelf heel erg aan. Maar, maar ja, dat hem dit overkomt in een relay, het is echt een relayman. Nee, dat is echt uh, een ramp. Je was een beetje de kop van Jutte. Ja, maar ja, dat zo is uh, soms hoe het gaat. Kijk, Jeroen is natuurlijk ook uh, dan emotioneel en die had ook graag uh, gewild dat het allemaal anders was geweest. En uh, als je het achteraf allemaal uh, bekeken hebt, dan, uh, dan zie je wel dat er meer fouten zijn gemaakt. Maar uh, op dat moment moet iemand een beetje de schuld ervan krijgen en... Uh, dat was prima. Daar kan ik wel mee leven. Ja. Maar het hakte er toch wel in. Ik zag op Instagram uh, twee zwarte pagina's had je gepubliceerd. Ja, nou, het is ook natuurlijk zo. Hè. Het is wel iets waar je... Hè, vooral naar Sochi waar je echt vier jaar hard voor gewerkt hebt. En, uh, en, uh, je had het hier graag beter gedaan in de relay vooral, want dat wel mijn, mijn ding is. Ik denk dat we er weer wat van geleerd hebben. en uh, Uiteindelijk word je er altijd wel weer sterker van. Alleen op dat moment dat zoiets gebeurt is het, uh, is het uh, heel vervelend. En, uh, het is zoals het is. Het hakte erin, maar je moet door. Hoe zet je dan die knop om, mentaal? Nou, ik had voor mezelf uh, en met Jeroen en, uh, en nog een paar... Uh, heb ik uh, gewoon gezegd, uh, de dag daarna mag ik nog balen... en dan is de knop gewoon weer om. En uh, die dag reed ik het snelste rondje ooit uh, in de Flying Lab, 8-0. En uh, dat heb ik nog nooit gereden. Dus ik denk dat dat uh, gewoon uh, wel laat zien dat ik gewoon hartstikke snel en goed ben. En uh, ik hoop dat ik het morgen kan toepassen. Er zijn ook sporters die in een korte periode zoveel progressie maken... dat de Spelen op een juist moment lijken te komen. Dylan Hogerwerf, de verrassende Nederlands kampioen van 2017... en de winnaar van EK-Zilver op de 500 meter in datzelfde jaar. Aanwinnen door, mag niet van hogerwerf. Hogerwerf doet de deur dicht. Zinkie krijgt pak de 500 meter. Hogerwerf finisht als tweede. Maar de Spelen zijn inmiddels anderhalve week onderweg... en het aanstormende talent heeft nog geen wedstrijdmeter gemaakt. Hij mocht niet eens meerijden in de halve finale van de relay... Ja, nou, ik moet zeggen, ik had niet heel veel verwachting dat ik 3D zou gaan rijden, hoor. Ik bedoel, na het EK wist ik eigenlijk wel zeker dat ik reserve zou zijn. Dus als alles gewoon volgens plan verliep, dat ik dan uh, niet hoefde te rijden, zeg maar, had ik wel voorbereid. Het lijkt me wel een lastige situatie, dat je maar aan het trainen, aan het trainen, aan het trainen bent. Dat je dus anderhalve week moet wachten voordat je in actie kan komen. Ja, nee, dat zeker. Ik bedoel, voor mij mocht het vorige week al beginnen, maar ik moest nog wachten. Maar ik heb me er niet uh, aan geërgerd. Ik heb gewoon lekker getraind. En het ritme van uh, wat ik normaal in Heerenveen heb een beetje proberen aan te houden. Is het ook anders trainen als je zelf nog niet in actie moet komen? Moet je dan toch wat meer in dienst rijden van degene die al wel afstanden rijden? Ja, ik merk al dat we heel veel wedstrijdvoorbereiding uh, zeg maar, trainingen gedaan hebben voor de mensen die wel moesten rijden. En daar ga ik dan natuurlijk wel in mee. Maar op zich, ik hoef alleen de 500 meter. Dus ik denk dat moet gewoon fel en fit zijn en dan komt het gewoon goed. Hoe is het met de vorm? Ja, goed. Ik heb vandaag snelle rondjes gereden. Ik heb uh, vier dagen geleden ook nog een snel rondje. Een recordje van dit seizoen. Dus uh, ja, in dat geval gaat het de goede kant op, ja. Eén kans is er nog om de Olympische droom tot een positief eind te brengen. De 500 meter. Ja, ik heb vanochtend wakkerweg gelijk op mijn ritje gekeken. En ik denk dat het een mooi ritje is. Het biedt mooie kansen. Dus uh, als ik die doorkom, dan kijken we weer verder wat er in de karstfinale mogelijk is. Ik heb nog niets gezien, maar ik uh, kan zo wel uh, al wel zeggen dat het uh, een hele zware gaat worden. Omdat ik uh, uh, qua ranking niet supergoed sta. Dus is mijn loting niet echt goed. Dus ik uh, sta denk ik op drie of vier en, uh, en, uh, in een hele zware rit. Maar uh, aan de andere kant uh, is het ook niet zo erg... Uh, als je naar die finale toe wil, dan uh, zal je deze reis ook moeten verslaan. En uh, ik denk dat ik snelheid heb. Ja, ik leef, ik leef met de dag, dus zo dus schaats ik ook. Ik kijk gewoon per rit wat, uh, wat de mogelijkheden zijn. Ik hoop gewoon echt dat ik die kwartfinale haal en dat ik donderdag weer op het ijs mag staan. En dan gaan we vandaag kijken wat er, wat er mogelijk is. Als het uh, allemaal een uh, beetje goed loopt, dan, uh, dan kan ik heel wat, denk ik. En uh, als het niet helemaal goed loopt, dan is het uh, helaas. Maar dat zien we dan weer. Ja, Daan Breusma en Dylan Hogewerf. Je zei net al, Breusma-Sees heeft een loodzware rit. Uh, uh, uh, Hogewerf. Ook nog met de wereldkampioen in één rit. En de gevaarlijke Fransman, Victor nog, Hongaar. Ja, het is toch allebei wel heel moeilijk, hè? Ja, het zijn twee pittige ritten. En van die twee heeft Dylan Hogewerf wel echt een iets makkelijker ja. rit. Ze hebben wel allebei een goede startpositie En ze rijden allemaal zo hard. Dat hoor ik eigenlijk het hele toernooi al. Ja, dat ze allemaal ook... harde rondjes rijden. Ja, Snel dat, rondjes rijden. dat is ja. ook wel opvallend. Want wij zaten vandaag de, de, nou ja, al die trainingen te kijken van al die landen. En Nederland heeft een soort systeem. Daar kunnen ze meteen hun rondetijd zien. Maar ja. ze hebben ook een camerasysteem. Daar kunnen ze meteen even... Sneller moet terugkijken. En wij zijn er wel van. Ja, die jongens zijn wel heel erg gefixeerd op rondetijden en een uh, ja. camerabeeld. Ik heb um, al geleerd uh, de afgelopen jaren: het gaat niet om tijden, het gaat om een nee, VGA-woord. En dat is precies ook wat ik eigenlijk aan wil geven. Want ze zijn, en, en je merkt ook dat die jongens een beetje vertrouwen uitputten. Ja, we zijn dan uh, Brils, maar eigenlijk die zegt eigenlijk iets in de zin van. Ja, we hebben dan wel niet die relay-finale gehad. Maar ik rij wel snelste rondjes ooit. Ja, daar en dat, koop je uh, niks voor, hè? Sorry, wat zei je? Daar zeg koop je ik? niks voor. Daar koop je inderdaad niks voor. En dat, hij moet morgen meer doen dan alleen ze naar de rondjes rijden. Want hij heeft een paar mannen die die achter zich moet houden. Dat wordt nog een heel gevecht. Ja, dan nog eventjes over, uh, tot slot uh, over een, uh, de, de Wereldkampioen met de Vrouwen, Elise Christie. Uh, ook nog niet haar toernooien. Afgelopen zaterdag ging ze ook nog eens heel hard onderuit. Branka erbij enzovoort. Enkel problemen. Doet ze morgen mee? Ja, ik vind het heel lastig om te zeggen. Hè? Op social media posten een en ander. En ze liep vandaag nog met een soort breeze om. Nou, ze doet misschien mee, maar niet mee. Nou, als ik haar een advies zou mogen geven... als zij niet 100% fit is, moet ze niet rijden. Dat meisje is een klasbak. Die, kan inderdaad, die zou de 500 meter moeten kunnen winnen. Maar ze heeft al zoveel over zich heen gekregen, ook op social media en nu ook weer. Er wordt heel veel lol om haar gemaakt in Engeland om die valpartij die ze, die ze mm, heeft gemaakt. Waar? En of dat grappig is kan je afvragen, maar ja. het is wel wat gebeurd. Dus als zij niet 100% fit aan de start staat, ja, dan heeft het geen zin voor haar. Dan gaat ze er gewoon weer uit in de kwartfinale of in de halve finale. Morgen gaan we het zien. Morgenavond dus. Geen lange baanschaatsen, maar short track. Amazing songs. Ja. We gaan praten over Bob Stee. Dat is ja. volgens mij voor het eerst in Radio Olympia. En anders dat ik het ga doen, want ik ben er niet altijd bij geweest natuurlijk. Maar Arman Afsarokroo volgt voor ons dat toernooi in de bergen. De tweemans Bob is naar beneden gekomen. Arman, goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, ver zijn we in dat toernooi? Wat... Uh, jij moet ons echt even bijpraten. Ja, nee, uh, dat ga ik doen. Het is gisteren begonnen. Het Bobsleet nooit met de eerste twee heats in de bob En vandaag waren heats drie en vier bij de mannen. Dus gelijk de eerste medailles die werden verdeeld. En de ontknoping, Jeroen, die was ongelooflijk. Want de top vijf na drie heats stond op 1300ste van een seconde van elkaar. <lacht> ja, dat zijn verschillen. Ja, waar, waar hebben we het dan over? En dat werd dus ontzettend spannend in die vierde heat. Nou, ze gingen naar beneden. En uiteindelijk, wat blijkt, het wordt dubbel goud Goud voor en Duitsland en voor Canada. Die in exact wat? dezelfde tijd na vier heats naar beneden zijn gekomen. Het was maar echt dat ook... betekent in de duizendste, ja. want zo wordt er gerekend, toch? Nou, bij het bobsleeën wordt er in honderdste gerekend. En dus zijn de honderdste exact oh. hetzelfde. En ja, direct verscheen ook in beeld een eentje achter de... Canadese piloot Justin Crips, die als laatste naar beneden ging. in exact dezelfde tijd als van die Duitse Bob. En je zag ook echt het, het onbegrip bij iedereen. En vervolgens sprongen de Duitsers, die op de eerste plaats stonden. bijna in de Bob van de Canadees. die net beneden waren gekomen om met hen het feest te vieren. Sportverbroedert, oh, zeggen we wel eens. Maar dit was wel erg mooi om te zien, zeg. Echt een van de mooiste momenten tot nu toe op dat uh, sliding center daar in die bergen. Armand, wij zitten hier op de lange baan. En daar finish je ook wel eens uh, rijders tegelijk. Uh, nou ja, relatief vaak. Maar uh, dan gaat er gekeken worden naar de duizendste. Nou, ja. die sporten waar jij uh, naar kijkt, dat is helemaal uh, zit dicht bij elkaar. En uh, dat is heel vaak zo. Ja. Maar daar rekenen ze dus niet in duizendste. Nee, kijk, ik heb, ik heb eerder deze week verslag gedaan voor de uh, televisie bij het rodelen. Dat is een sport waarbij je ook op een slee ligt, maar dan op je rug naar beneden gaat. En ja. uh, dat is een andere bond dan de bobsleebond waar ook het skeleton bij zit. En bij dat rodelen rekenen ze wel in duizendste van seconden... maar bij het skeleton en het bobslee gaat het in honderdste. En het mooie is nu dat uh, die Canadees die dus gedeeld goud winnen met die Duitsers... dat exact twintig jaar geleden op de Spelen in Nagano... dat toen ook Canada gedeeld goud pakt in de tweemansbob... met exact dezelfde tijd als toen de Italianen. Dus het komt wel eens vaker voor... maar het is natuurlijk nog steeds wel een redelijk unieke situatie. En Canada en Duitsland waren dat ook de verwachte winnaars... Ja, eigenlijk wel, want ze waren de nummers 1 en 2 op de wereldbekerranglijst ook. Dus dit, dit was wel te verwachten, maar het, het blijft wel een mooi verhaal voor die Canadees Justin Cripps... die al heel lang meegaat in Vancouver. In 2010 deed hij al mee, toen werd hij uh, vijfde in de viermansbob. In Sochi werd hij vierde in de tweemansbob en hij had een geweldig seizoen. En dat laat hij nu dan ook weer zien. Het komt er ook bij hem nu allemaal uit op het moment dat het moet. En het verhaal van die Duitse piloot. Want in die bob heb je dus voorin een piloot zitten. Die stuurt en achter hem de remmer. Die is belangrijk bij het aanduwen van de bob aan de start. En moet zich daarna vervolgens laten zakken in die slee. En volledig vertrouwen op die piloot en remmen. Bij de eindstreep, nou ja, die, die, die piloot bij die Duitsers, Francesco Friedrich... dat is de regerend wereldkampioen in die tweemansbob. En die is de laatste vier jaar is die wereldkampioen geworden in de bob. Maar werd op de Spelen in Sochi slechts zesde. Dus die Olympische titel die ontbrak echt op zijn palmares. Hij is al een van de grootste bobslayers van de laatste decennia. Er zijn er maar vier in totaal die vier wereldtitels ooit wonnen. Hij is er één van. En hij maar pakt dus gedeeld Olympisch goud met die kameras. Nog even snel naar uh, zilver en brons ook dan. Ja, alleen brons. Want je hebt twee keer goud en dan blijft er dus één medaille over. Dat is de bronzen medaille en dat is voor uh, Letland. Uh, de Let Oscars Melbardis, de piloot daar. Die goud pakte in Sochi in de viermansbob. Nadat Rusland daar gedisqualificeerd werd wegens doping. pakt nu een bronzen medaille in deze tweemansbob in uh, Pyeongchang. En het toernooi gaat uh, morgen door met de vrouw in de tweemansbop. En dan sluiten we het af dit weekend met het uh, mooiste onderdeel misschien wel. De viermansbob. Het blijft spannend. Dankjewel Dankjewel Dankjewel allemaal. We horen je later dus weer. Deze editie van Radio Olympia zit er op. Zo meteen gaat hier Suzanne Bosman verder met Radio 1 vandaag. En wij melden ons morgen weer. Ja, maar jij bent dan dus bij het Shorttrekken in die andere hal. Ja. En dan zit hier voor Radio Olympia niemand minder dan Dione de Graaf. Zeker. Shorttrack morgen. We hopen dat u weer luistert dan. Tot morgen. Tot dan.